10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In grote getalen zijn boeren met trekkers onderweg op deze nieuwe protestdag. En dat leidt tot vele honderden kilometers file, met name rond Utrecht. In de beeld zijn naar schatting enige duizenden boeren bij elkaar gekomen... om te protesteren tegen het RIVM... omdat ze de stikstofberekeningen van dat instituut niet vertrouwen. Daarna zijn ze van plan om door te gaan naar het Maliveld in Den Haag. Daar zijn vanochtend al 15 mensen tegengehouden... die volgens de politie met hun trekkers naar het Binnenhof willen rijden. Dat is verboden. In Brussel is er na een nacht van onderhandelingen... nog geen akkoord bereikt over een nieuwe brexitdeal. Later vandaag worden de gesprekken tussen de onderhandelaars weer hervat... De betrokken partijen zijn voorzichtig optimistisch. Morgen begint in Brussel een cruciale EU-top. De laatste voor de brexit-deadline van 30 oktober. Minister Blok heeft hoop dat er een nieuwe overeenkomst met de Britten kan worden gesloten. Waardoor een no-brexit-deal kan worden voorkomen. De leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft een toespraak over haar plannen voor het komende jaar moeten afbreken. Ze was in het parlement net begonnen aan haar speech toen parlementsleden begonnen te joelen en te schreeuwen. Na enige tijd vertrok Lam. Een filmpje van haar speech is inmiddels online gezet. De massale demonstraties van de laatste maanden in Hongkong richten zich niet alleen tegen verregaande bemoeienis van China met Hongkong, maar sturen ook aan op het vertrek van Carrie Lam. Het weer. De bewolking neemt in de ochtend toe en er valt op veel plaatsen enige tijd regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 richting Amsterdam staat verder bij Knoop en Koenplein 6 kilometer. A10 de Ring van Amsterdam tussen de afrit Haarlem en Amsterdam Slotervaart 4 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en de afrit De Beeld 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 The party starts to come. I'm mm you -hmm. Young lady, intelligent, yes, she drank all in Ari Every me got me, never left far at all You say that I stole me at the Ram dance man uh. Ram it in a dance, all in a in a nation. You never know, say that I a me at the boom shot I my never lay down flat And I want to go back you say that I'm a Yankee, I go reach in a new I'm oh not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 gonna rock.